Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Festivalgangers melden zich massaal voor de twee proeffestivals die volgende maand worden gehouden. Bij de dagen zijn er 1500 bezoekers welkom, maar gisteravond waren er al 63.000 aanmeldingen binnen, zei de organisator op tv bij Jinek. Tijdens het dancefestival en het popfestival in Biddinghuizen wordt onderzocht hoe zo'n evenement in coronatijd het best kan worden georganiseerd. In Geesteren in Twente staat een restaurant in brand. De brandweer spreekt van een zeer grote brand. Op beelden is te zien dat het hele gebouw in lichterlaaien staat. De Twentse brandweer heeft een watertransportsysteem... en tankwagens met extra bluswater naar Geesteren gestuurd om de brand te blussen. In Turkije zijn meer dan 700 mensen gearresteerd die banden zouden hebben met terreurorganisatie PKK. Onder hen zijn ook politici van de oppositiepartij HDP, die voornamelijk Koerdisch is. Afgelopen weekend werden in een grot in Noord-Irak de lichamen gevonden van 13 Turkse agenten en militairen... die enkele jaren geleden waren ontvoerd. Volgens de Turkse regering zit de PKK erachter. In Texas zitten bijna 3 miljoen mensen zonder elektriciteit in de vrieskou. Ze zijn gecontroleerd afgesloten om te voorkomen dat het hele stroomnet bezwijkt. Het is in Texas in ruim 30 jaar niet zo koud geweest als nu. De stroomvraag is daardoor groter dan ooit. Bijkomend probleem is dat veel windmolens door de vrieskou zijn vastgevroren. De politie heeft gisteren in Oorschot een carnavalsfeest in een loods beëindigd. Daar waren ongeveer 25 verklede mensen. De meesten sloegen op de vlucht, maar agenten hebben de gegevens van een paar mensen weten te noteren. Een carnavalsvierder raakte gewond aan zijn knie toen hij over een sloot probeerde te springen. Het weer. Het is nu 2 tot 5 graden. De dag begint met wat motregen. Daarna is het droog en laat de zon zich af en toe zien. Tegen de avond gaat het weer regenen. Het wordt 6 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 With the lonely goat, lay your lay your You're back with the girl in goat, lay your lay your low. What it up? What it up? What it up? What lay But the girls want to know why boys like us so much They like the way we dance They like the way we work They like the way they land It's going across my shirt They like the way my pants It compromises my shape They That's like crazy, the right? way we react Every time, we mm. every time the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 Oh jij dacht van die jackpot was gelijk gevallen Jullie missen discipline, dat is bijna alles Ik pak mijn deel en ciao, ik smeer hem weer als tijgerbalsam Geloof niet alles, je kan alles voor een prijs vervalsen Meng je niet met mij, dat wordt een dure race Ik praat met drama, makelaar, mijn hier of case Maar al mijn werkers trekken blokken op ze sturen hees Lijpen op je feestje, wordt een dure feest Toen uh, standaard heb ik dingen on safety Ik kan je wel vergeven, maar vergeet niet bro Je dacht ik word als jou als ik die cake zie ik ben ik ben nog steeds niet zo goed. Split een nieuwe chain. Heb en af now. Shit the pastel's cake in a lockdown. Heb dit nu nog als het deze have inspiren.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 Swim some mama! It's happening today. Right on.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 Als ik wil, maar als je niet flexibel bent, blijft de kermis koud en keel. Ik was nog jong, dacht alles te weten. Red mijn horizon, hoe meer ik vergeet. En hoe minder ik beter doe dan de rest, hoe meer ik het weet, hoe meer ik verpest. O, oh, zoveel duistere zaken in het volle licht. En zoveel ogen en haken. Van het begin tot in de kist. Oh.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 I've never been closer. I tried to understand that certain feeling carved by another's hand. It's too late to hesitate Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Turkije zijn meer dan 700 mensen gearresteerd... die banden zouden hebben met terreurorganisatie PKK. Die zou achter de dood zitten van 13 Turkse agenten en militairen... die enkele jaren geleden waren ontvoerd. Hun lichamen werden afgelopen weekend gevonden. Festivalgangers melden zich massaal voor de twee proeffestivals die volgende maand worden gehouden. Gisteravond waren er al 63.000 aanmeldingen binnen, zei de organisator op tv bij Jinek. In Geesteren in Twente is een restaurant door brand verwoest. Het vuur ontstond rond half vier en al snel stond het hele gebouw in lichterlaaien. Het pand moet als verloren worden beschouwd. Het weer, de dag begint met wat motregen, daarna is het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 6 tot 12 graden. Blame it on the city, how I'm ballin'. It. Pick it up, the money always comin'. She gon' touch the ceiling for us and now Thought chains in a blurry morning. Ready, you wanna meet me in the lobby? In the yeah, from the base she gon' ride it like a trolley. X Games when we skated off in the roaring in De klas, naast om als en willen, voor mark en pas. Jij zat voorin, keek achterom. Ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom. Je stuurde me terug. Ik vind je lief. Slid op een bollek en ik ben verliefd. Tien jaren later waren we samen. Ik was een jongetje, jij al een dame. Wist het dat zeker. Jij bent de waar. Niemand waar ik nou zo'n manak als haar. Soms is het erg, maar dit is mijn werk. Voor jou ben ik herwenig. Gres is het merk. Ik neem je mee. Neem je mee op reis, neem je mee. Ik me misschien maar goed cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij, klinkt als muziek, dan dus zal je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh ei, ei, Ik neem je mee, ei, ei, ei, Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee, ei, ei, Ik denk aan haar en zij denkt aan mij.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 for I know, they really knew I my dang